Burgemeester Eenhoorn van Alphen aan de Rijn is onaangenaam verrast... door de kritiek van PvdA-kamerlid Marcouch. Die zei dat slachtoffers van de schietpartij vorig jaar... in winkelcentrum De Ridderhof zich in de steek gelaten voelen. Eenhoorn spreekt tegen dat er nauwelijks nazorg is geweest voor betrokkenen. Volgens de burgemeester is er nog altijd zorg. Slachtoffers worden begeleid door hulpverleners... en er zijn speciale lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd. Marcoes deed zijn uitspraken na een gesprek met 35 slachtoffers van de schietpartij in het winkelcentrum. Tristan van der Vlis schoot daar bijna een jaar geleden zes mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. De moslimbroederschap komt toch met een kandidaat voor de presidentsverkiezingen in Egypte. Eerder zeiden leiders dat de partij niet zou meedoen. Een zakenman en belangrijke geldschieter van de broederschap is kandidaat gesteld. De presidentsverkiezingen beginnen op 23 mei. Het moeten de eerste vrije en eerlijke presidentsverkiezingen in Egypte worden. Bij de parlementsverkiezingen vorig jaar kwam de moslimbroederschap als grote winnaar uit de bus. Aan boord van het cruiseschip dat bij de Filipijnen in problemen is geraakt... zitten zes Nederlanders. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. Het ministerie baseert zich op gegevens van de rederij. Volgens de Filipijnse kustwacht zijn alle passagiers ongedeerd. Door een brand zijn de motoren van de Azamara Quest zwaar beschadigd. Vijf bemanningsleden raakten gewond. De ongeveer duizend opvarenden kunnen nog wel gebruik maken van wc's, douches, koelkasten en airconditioning. Het cruise schip is nu op weg naar een haven in Maleisië.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 De kogelgaten in de muur bij de trap zijn groter, maar volgens de onderzoekers zijn ze later door mensenhanden verdiept. Eerder vandaag werd al bekend dat Willem van Oranje zijn beroemde laatste woorden nooit heeft kunnen uitspreken. Volgens de overlevering zei Willem van Oranje in het Frans, mijn god, mijn god, heb medelijden met mij en met dit arme volk. Maar volgens de onderzoekers was het schot zo krachtig dat Willem van Oranje op slag dood was. De opstandelingen in Syrië stoppen met vechten als het leger zijn tanks en zwaar geschut terugtrekt. Dat zegt een woordvoerder van het Vrije Syrische Leger. Het is voor het eerst dat de opstandelingen zeggen dat ze bereid zijn om akkoord te gaan met het vredesplan van bemiddelaar Kofi Annan. Daarin staat dat de regeringstroepen de eerste stap moeten zetten en zich terug moeten trekken uit bewoonde gebieden. Maar de Syrische regering is dit voorlopig niet van plan. Een woordvoerder zegt dat het leger de veiligheid moet waarborgen en zich pas terugtrekt als de orde is hersteld.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 Feyenoord heeft vanavond in de eredivisie gewonnen van NAC. Het werd in de Kuip 3-1. PSV versloeg in Eindhoven VVV met 2-0. Vonen miste 20 minuten voortijd een strafschop voor PSV. FC Groningen verloor thuis met 3-1 van Heerenveen. Bas Dost schreef twee van de drie treffers op zijn naam. En FC Twente tegen Roda JC werd 2-0... waardoor Twente op de ranglijst nog maar twee punten is verwijderd... van AZ dat morgen in actie komt. Het weer, vannacht daalt de temperatuur tot een graad of twee. In het oosten kan het een graadje vriezen. Morgen raakt het in de loop van de ochtend bewolkt... en later valt in de noordelijke helft van het land een beetje regen. De maxima liggen tussen 9 en 11 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Het tijd voor mij te gaan.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 De Tweede Kamer heeft er recht op te weten wat er in het Katshuis gebeurt... hoorde ik Dirk Samsom op hoge toon eisen. Maar in de zomer van 2010 hielden de paarse onderhandelaars... Job Cohen, Alexander Pechtold en Femke Halsema... zich ook angstvallig nauwgezet aan de mediastilte. Als politici het nodig vinden... is de persvrijheid kennelijk opeens niet zo belangrijk. Het zou verboden moeten worden, die mediastiltes... op straffen van eeuwige, eenzame opsluiting in het Katshuis. Welkom bij een oog op morgen met veel aandacht voor verre landen. Want de Birmezen gaan morgen naar de stembus... en voor het eerst sinds 1991 mag oppositieleider Aung San Suu Kyi weer meedoen. Min kan Nijhuis straks over de kansen van de lady. En dan belanden we in Afghanistan, Iran, Turkije, op de Balkan, in Duitsland, Nederland en uiteindelijk in de achterbuurten van Londen. Het is de route die de Afghaanse heroïne aflegt op weg naar de gebruikers in het westen. Journalist Antoinette Jong en fotograaf Robert Knot volgden het spoor. Vanmiddag verscheen hun boek Poppy en ik praat straks met ze. In eigen land is vandaag ontdekt dat Willem van Oranje... de beroemde woorden, mijn god heb medelijden met mij en met dit arme volk... helemaal nooit kan hebben gesproken. Althans, niet op het moment dat hij werd vermoord door Baltasar Gerards. We gaan straks op onderzoek uit. Om vijf voor twaalf het eerste deel van een de serie... over de achtergronden van het paasfeest. Vanavond cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers... over de rituelen rond Palm Pasen. En de muziek is uitgekozen door mensen die de pech hebben... hun verjaardag te moeten vieren op... 1 april, maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag, 31 maart. De jonge asielzoeker Mauro Manuel mag zijn studie in Nederland afmaken. Maar daarna moet hij weg. Dat heeft minister Leers gezegd tijdens een werkbezoek aan Angola, het geboorteland van Mauro. Het ministerie ontkent dat Leers de uitspraak gedaan heeft. Maar het staat op de band. Al is de geluidskwaliteit slecht. Dames en heren, Mauro: U hebt uh, niet helemaal. Uh... Want u heette hij ook eens. Ferreira en uh, niet uh, uh, Manuel. De volgdendaten was anders. Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Ja. En, en dus hebben wij gezegd, nou, hij mag zijn, uh, zijn uh, studie af. En daarom moet hij ik... terug. Daarom moet hij terug. In het Tweede Kamerdebat over Mauro werd niet besloten hoe het na zijn studie verder moest. De jongen moet weg van leers omdat hij gelogen heeft over zijn achternaam en leeftijd. Dagblad Trouw en het televisieprogramma Nieuwsuur publiceerden zijn uitspraken. GroenLinks Tweede Kamerlid Tofik Dibi is verontwaardigd. Hij was tien toen hij een verkeerde geboortedatum opgaf... en de achternaam van zijn moeder in plaats van zijn vader opgaf. Hoe kan je als volwassen minister, wiens woorden heel zwaar wegen... hoe kan je zo'n jongen van leugens betichten? Het is volgens Dibi niet Mauro, maar Leers die gelogen heeft. Als ik de bandopname nu hoor, dan um, kan ik maar één conclusie trekken. En dat is dat er een onjuiste verklaring van het ministerie uit is gegaan. Ja, en dat uh, betekent dat de minister misschien wel gelogen heeft. Dibi wil een Kamerdebat met minister Leers... en overweegt een motie van wantrouwen in te dienen. Wat doe je in nood? Nou, dan bel je 112. Daar red je levens mee, is de reclameslogan. En dan hoor je als eerste dit. Alarmcentrale 112, wilt u politie, brandweer of ambulance? Tientallen mensen hoorden vanmorgen helemaal niets... 1 en 2, daar krijg je geen verbinding mee, Dat was een betere slogan voor het alarmnummer geweest. Voor de tweede keer in een week waren veel meldkamers onbereikbaar door een storing bij KPN. Het mag niet gebeuren en toch is het gebeurd, omdat een netwerk verstoringen kent. En in dit geval is het dus bijzonder ernstig dat dat 112 betrof, ja. 1 en 2 is inmiddels weer bereikbaar. De politie onderzoekt of er mensen in problemen zijn gekomen doordat ze geen verbinding kregen. Het is nog niet de oplossing van het conflict in Syrië... maar de rebellen hebben voor het eerst gezegd... dat ze akkoord gaan met het vredesplan van Kofi Annan. In het plan van de VN-onderhandelaar staat dat het Syrische leger zich als eerste moet terugtrekken en dat daarna de opstandelingen hun gewapende verzet moeten staken. Het regime van president Assad is dat vooralsnog overigens niet van plan. De opstandelingen gaan er daarom mee door zich beter te organiseren door de oprichting van een regering in ballingschap. And uh, gather them inside this assembly. Een nieuw uh, example of how we going to represent the revolution and our En dan kunnen al die vaderlandse geschiedenisboeken bij u in de kast in de prullenbak. Het hoofdstuk over de moord op Willem van Oranje is gedeeltelijk herschreven. Hij heeft voordat hij stierf niets meer gezegd. Na het schot van Balthasar Gerards was de vader des Vaderlands op slag dood. De kogel als we die reconstrueren, de kogelbaan dan is de linkerkant van het hart eraf geschoten. Dan valt onmiddellijk de druk weg en dan treedt de dood onmiddellijk in. Willem van Oranje kon dus niks meer zeggen... en deed zijn bijnaam Willem de Zwijger alle eer aan. En daardoor zijn deze historische woorden opnieuw geschiedenis geworden. Oh mijn God. Heb mijn helijn met mijn ziel. Oh mijn God. Het meelijm met dit arme volk. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. En van Sydney in Australië tot Nederland was het vandaag Earth Hour. Op verzoek van het Wereld Natuurfonds werden de lichten gedoofd... van bekende gebouwen in de wereld. In Utrecht mocht presentator Harm Edens de domdoven. Dag Harm. Goedenavond. Was je niet bang dat door jouw actie de stoppen in heel Utrecht zouden doorslaan? Nou, dat was eigenlijk nog mooier geweest natuurlijk het was heel donker geweest, maar uh, nee, daar was ik niet zo bang voor, nee. Wat moest je precies doen? Uh, nou, we begonnen om acht uur met uh, het aankondigen van Ferry Korstner, een uh, van, van de wereldteamers die uh, uh, de, de, als, als een soort ambassadeurs van het Wereld Natuurfonds uh, de, de goede boodschap uitdraagt. Die heeft een mooie set gedaan tot twee minuten voor half negen. Toen Dat kwam is een de dj, hè? Ja, beroemde DJ. Ja, echt. In het buitenland echt nog veel beroemder dan in Nederland. En, uh, om uh, twee minuten voor half negen kwam de directeur van uh, het Wereld Natuur van Nederland, Johan van der Gronden, samen met mij op het podium. We hebben het uh, publiek even uh, echt mede enthousiast gemaakt voor uh, wat we gingen doen en om uh, precies half negen hebben we op een grote rode knop geslagen. En toen ging de Domtoren uit, dus uh, toen waren wij uh, verbonden met de hele keten in de hele wereld. En wat toen, dat uur dat het donker was? Nou, toen, toen kwam, werd eerst de Earth Song gezongen, het bekende nummer van Michael Jackson, door uh, Debbie, de zangeres. Toen kwam Wouter Fink van The Voice of Holland, kun je je misschien nog herinneren? Uh, wat een ster allemaal. En, ja, wat zeg je? Wat een sterren allemaal om je Ja, en, maar wat leuke was, die zingen dan in het donker, want het was natuurlijk, uh, de, de stroom was eraf. Dus het was een beetje een soort unplugged version van alles. En om uh, uh, half... Team ging het licht weer aan. En toen is Griekorsten verder gegaan. Dus dat was uh, ontzettend leuk. Ja. En uh, worden we ons nu meer bewust van het milieu, denk je, Harm? Nou, ik stiek een beetje. Het, het... Het zijn natuurlijk allemaal mediamomenten. Zo'n filmpje wordt gemaakt en het wordt dan aan elkaar geplakt. Er is een heel beroemd filmpje van vorig jaar en het jaar daarvoor gemaakt. Dan zie je het, het volgende in Beijing zie je uitgaan. En de Golden Gate Bridge en de Eiffeltour. En de Magere Brug. En op dat moment, als je dat op YouTube dan weer eens lang ziet komen. dan voel je je toch eigenlijk ineens. Verbonden met die hele wereld. En dat, dat is toch wat een mooie. Dus de jonge generatie die pakt er heel goed op. En het, het onbaatzuchtige komt toch langzamerhand een beetje naar voren. Omdat iedereen zich realiseert dat ja, als je met die consumptiedrift op zo'n domme manier blijft doorgaan, dan gaat het gewoon fout. Nou, het was... Er komen hele slimme nieuwe oplossingen, dus dat is wel mooi, hoor. Het was in elk geval een prachtig mediamoment. En dank je Zeker. voor de toelichting. Ja. Harm Edens. Nou, ik zei het al, de muziek in uh, dit oog is uitgekozen voor ons... en voor u door mensen die morgenjarig zijn, dus op 1 april. En een van hen is oud-VVD-leider en oud-minister van Milieu, Ed Nijpels. Tenminste, het is toch echt waar dat u op 1 april jarig bent, meneer Nijpels? Meneer Van Wezel, het is echt waar, al 61 jaar lang... En geeft het een speciaal gevoel, je verjaardag nou, op die dag vieren? dat leidt altijd tot een lachzalve bij mensen. Zoals dus van mijn jonge jeugd, word ik met allerlei grappen en golven geconfronteerd. Maar ja, na 61 jaar raak je eraan gewend. Wat voor grappen en golven maken mensen? Zijn ze erg flauw? De meeste mensen, als je zegt dat je op een of andere jaar bent, zeggen ze ja, dat zal wel een grap zijn. Dus de mensen reageren altijd wel heel, heel, heel vriendelijk. En natuurlijk eh, op die middelbare schooltijd, studententijd. En is geprobeerd allerlei grappen met je uit te halen. Maar ja, als je op die dag geboren bent, dan ben je die dag tegen iedere misleiding gewapend. Ze zijn bang dat u hen in de maling neemt, dat u eigenlijk jarig bent op 22 augustus. Ja, bijvoorbeeld, ja. Dat is de eerste zegt, Ja, jij nou, moet jij nou weer op 1 augustus zijn. Ja, het is echt zo. 61? Nee, ik word 62 in ieder Ik word een hele oude man. Wat mogen we voor muziek voor u draaien op deze leeftijd? Vrolijke muziek. Er was een, een, een prachtige club, uh, clubje Room Eleven. Dat oh, was een, een, een bandje dat een paar jaar geleden uh, een hele mooie cd's heeft gemaakt. Jan zijn ze En die hebben een liedje hey hey hey. Als je dat liedje draait, dan um, ook al p jaar, want ik ook aan hetzelfde ben, dan weet je bij ja, het van Vork, want het is een, een liedje wat prachtig past bij uh, mijn 62-jarige over een paar uur.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 It's a too hot spot away from the beach. The only thing around the corner is the ATM. We spend our money at the No, that's pretty difficult. lente lentemuziek voor u, uitgekozen door oud-VVD-leider Ed Nijpels... die morgen op 1 april jarig is. Room 11 was dat. Het kan u niet zijn ontgaan. Na 4,5 eeuw is hij weer helemaal in het nieuws. Willem van Oranje, onze vader des vaderlands. Goedenavond, Willem van Spanje. U heeft namelijk zijn gewelddadig dood in 1584 nader onderzocht. Bent u verrast om daarmee te beginnen... door de overweldigende aandacht van de media voor uw onderzoek vandaag? Uh, best wel, ja. Uh, aan de andere kant, toen wij 1 september 2008 uh, uh, aankondigden... dat we gingen beginnen en de pers hadden uitgenodigd... toen waren we eigenlijk nog veel meer al verrast, zeg maar. Omdat dan toen in de moordhal iedereen tegelijk kwam... al een camera ploegen en dan werd bijna een ruzie met tussen de camera's Zo druk was het. Ja, op de redactie dachten eigenlijk eerst... is het geen 1 april grap, dit bericht... Dan is het een van de mooiste in-april-grappen, waarschijnlijk, omdat we daar vier jaar aan voorbereid hebben. En dan uh, misschien gaan we dat morgen horen. Nee, maar het is uh, zeker geen 1 april grap. Wa wat zegt die opkomst van al die cameralieden uh, over ja, de betekenis toch die Willem van Oranje kennelijk nog steeds heeft? Ja, dat, dat is een. een, een Daar kun je natuurlijk allemaal anders over denken. Maar ik denk, uh, ik zelf vind het ook wel heel bijzonder dat uh, Nederland toch in één keer één uh, wordt. Het zijn traditionele woorden, ik weet het. Maar het lijkt er wel op zo'n land die zo verzeild is met allerlei verschillende omroepen en verschillende politieke partijen. Dat het dan ineens wel uh, komt niet aan willen van oranje, oranje bijvoorbeeld. Ik weet nog heel goed toen wij uh, twee jaar geleden, toen ik zelf uh, probeerde de kist open te krijgen, de, de, de, uh, de grafkist. Ja, de grafkist, want hij is bijgezet hè, in de grafkelder Kelder. waar ook uh, ja, Klaus en uh, iedereen ja. ligt. Ja. Um, dat, uh, uh, ja, we wisten van tevoren al dat dat bijna kansloos zou zijn, maar we hadden dat nodig om de lengte van Willem van Oranje te bepalen omdat dat nergens uh, te vinden was. Uh, voor een 3D-reconstructie eigenlijk. Uh -huh. En dat ik in Delft uh, aangesproken werd door iemand die zei... van jij bent toch degene die dat deed? Nou, als je dat doet, dan slaak je helemaal in elkaar. Het kan ook hele andere reacties oproepen. Ja, dus. ja maar dat is ook een soort eenheid. Dat is in elk geval ja gevoel. Ja, uh, ja. Uh, u bent er, u zegt het al sinds 2008 mee bezig geweest... met een uh, heel team trouwens. Ja. En ja, dan komen er dingen uit als dat de kogelgaten... bij de trap in het Prinsenhof in Delft... eigenlijk niet de echte kogelgaten van de moord waren. Heb je daar nou... Vier jaar nodig om dat, voor nodig om dat vast te stellen? Nee, die kogelgaten hadden we vrij snel uh, al door. Het is wel zo dat we uh, oorspronkelijk uh, dachten dat we het kort af konden doen. Dat we dachten dat we veel eerder klaar zouden zijn. Maar het, het onderzoek is zo grootschalig aangepakt uiteindelijk... met een heleboel experts inderdaad, dat uh, dat, dat ook tijd kostte. Dat heeft ook te maken met het uh, ja, zeg maar dat iedereen uh, uh, dat in zijn eigen tijd heeft gedaan. Dus de politie, uh, mensen die mee hebben geholpen... die hebben dat allemaal met goedvinden van de korps uiteraard, maar allemaal in hun eigen tijd gedaan. Ja, nou kan je ook geen druk op partijen zetten. En we hebben gedacht en gemeend om het gewoon heel goed uit te voeren... en niet snel en daarmee misschien fouten te maken. En dan wat uh, de hele dag de opening van het nieuws en van de journaals is... namelijk dat hij die beroemde laatste woorden over... mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk... helemaal niet uitgesproken kan hebben. Ja, is dat nou niet flauw om ons na al die eeuwen... van zo'n mooi sprookje te beroven? Ja, ik kan het ook andersom zeggen. Natuurlijk van, uh, is het niet flauw dat we al 400 jaar uh, besodemieten zijn? Zo kun je het natuurlijk ook zien. Want hij kan het niet gezegd hebben? Nee, hij kan het niet gezegd hebben. Daar zijn we van overtuigd. En, uh, hij is gewoon in, de, in zijn hart geraakt in de linkerhartkamer. En als dat gebeurt, dan hebben we ook nog extra cardioloog naar laten kijken. Dan, is het, dan valt de druk weg, zoals het zo mooi heet. En dan ben je in één keer gewoon weg. Ik kom zo uh, bij u terug, uh, meneer van Spanje. Maar eerst even iets anders, want in 1984 werd een heel veel bekeken televisieserie uitgezonden over het leven en ook het sterven van Willem van Oranje. Uh, de Vader des Vaderlands werd toen gespeeld door Jeroen Krabé... en als Gerard, Gerards acteur Sjoerd Plezier hem dood. En Sjoerd Plezier is nu aan de telefoon. Vond u het ook nou. groot nieuws vandaag, meneer Plezier? Nee, dat mag helemaal niet. <lacht> nee, ik ben er altijd van uitgegaan dat de apoclief was... Dat, dat, dat, dat, wij wisten, we hebben het uh, tijdens uh, die opnames over gehad, het is, nu, het is natuurlijk niet waar. Zijn Walter van der toen al regisseur, dat hij dat gezegd heeft, maar dat is nou eenmaal het sprookje van, van Willem van Oranje, dat hij het wel gezegd zou hebben. En Jeroen heeft dat toen ook, ook gewoon gezegd in het Nederlands overigens, dat uh, het verhaal is dat hij het in het Frans gezegd zou hebben, maar ik ben er altijd... Uh, vanuit gegaan dat het een broodje aap was. Ja, toch denk ik dan van... die serie is destijds aangekondigd... als dit is het verhaal dat de waarheid gaat benaderen. Ja. En ja, is het dan toch niet vervelend voor u als acteur... om nu te horen dat ja, eigenlijk die hele sterfscène... <lacht> niet op feiten was gebaseerd? <lacht> nee, nee, helemaal niet. Nee, maar nee, goh, kijk, ik, ik spelde Balter Geert dus ik wilde hem gewoon vermoorden. En wat die, wat, of hij wat zei of niet, dat, uh, dat kon Balter dus zo natuurlijk helemaal niks schelen, weet je... Maar, uh, maar dat, uh, ik, ik, wat ik er zo te aan vind, is dat het zo ongelooflijk veel uh, losmaakt in de landen, kennelijk. Maar en nogmaals, uh, wij zijn er, er altijd vanuit gegaan. ik ook dus, dat het helemaal niet waar was, dat, dat, dat hij dat helemaal nooit gezegd had. Uh. Dus uh, ik, ik, ik, ik was ook in de veronderstelling dat... Uh, Iedereen dat, dat uh, Onder wetenschappers uh, ook zo zou zijn. Uh, kennelijk niet. U, vindt nee. niet. u vindt niet dat al onze geschiedenisboeken van uh, Herman Plei en Herman Belie en uh, Maarten van Rossum nu allemaal herschreven moeten worden? wat staat dat dan in dan? Het staat erin. <laughs> staat erin. Maar er staat dan ook in geschreven van hij heeft dat gezegd. Jazeker, daar ja, gaat stel, iedereen geluid. uit. Oude oh, wetenschappers. Eh, eh, oh nou ja, nou ja als, als dat er zo, eh, zo stellig in staat, ja, dan moet het even veranderd worden, ja. Dat vind ik wel. Dankjewel. je mag het van mij ook laten staan. Het is nu prachtig en het is vier eeuwen geleden. En het maakt ook niet verschrikkelijk veel uit of hij het gezegd heeft of niet, denk ik. En, en, en, en als, als, als mensen die er verstand van hebben zeggen... het kan helemaal niet, want als je daar een kogel het lichaam binnenkrijgt... dan kan je niet meer praten. Nou, dan... Uh, dan, dan voor dat we uh, de volgende jaar zijn, denk ik. Dank u wel, Sjoerd, Plezier. Graag gedaan. Hij speelde Baltasar Gerards in de televisieserie destijds van Walter van der Kamp. Uh, Willem van Spanje, de chef-onderzoeker... Ja, je ja, het had het kunnen het weten, he, zegt Sjoerd Plezier. Ja, is dat, dat horen we veel. Dat, dat is eigenlijk, eigenlijk even wel grappig. Want uh, ook, dat gaat ook voor die kogelgaten. Er zijn, toen wij uh, begonnen... Het, mij is gevraagd toen door het uh, Prinshof om, uh, om dit te onderzoeken... Met, met de meest moderne technieken die er waren... omdat we dat al met normale moordzaken deden. En dat, uh, dat leek hun uh, uiterst interessant. En toen vroeg ik ook, wat is er aan de hand dan? Waar, waar twijfel je aan? Nou, dat waren voornamelijk die kogelgaten bijvoorbeeld. Dat ze zo laag zitten en zo groot zijn. En kan dat wel? En als, als je dan uiteindelijk uh, in de resultaten naar buiten brengt... dan is het erg leuk om te horen dat iedereen dat eigenlijk al wel wist... zoals die Soet ook zegt. Maar niemand heeft het bewezen. En uh, die laatste woorden die waren zeker ook uh, altijd omstreden. Dat kun je ook lezen in allerlei documenten van vroeger. Uh, maar de officiële documenten die door de staat werden uitgebracht... van de staten-generaal en zo, daar komt het allemaal wel vandaan. Het lijkt me geweldig werk, zo'n 3D-reconstructie. Hoe, hoe erg heeft u ervan genoten... Ja, heel erg, zeker. Maar het is gewoon, uh, ik, ik heb het eerder gezegd, maar het is totaal het totale onderzoek. was ook een beetje een jongensdroom. Want je, we gingen een wapen nabouwen, ja, dat doe ik normaal ook nooit. En uh, we gingen daar schietproeven mee doen. We hebben daar een stuk vlees tussen gangen. We hebben allerlei kruiden via de Engelse connecties. Via een Stuk vlees speelde voor Willem van Oranje? Wat zegt u? Een stuk vlees speelde voor Willem van Oranje. Ja, ja, dat was trouwens ook weer een apart verhaal. Want eh, vanuit eh, onderzoek werken we ook veel met de Zwitserse politie bijvoorbeeld. En als je, als je ziet hoe de echte testen daar worden gedaan... bij zware moordzaken die ze willen uitzoeken... dan nemen ze een varken. Nou, daar liep ik best wel een half jaar mee onder mijn arm te zeulen... van hoe kan ik Willem van Oranje nou vergelijken met een varken? Hoe ga ik dat doen? En uiteindelijk hebben we een stuk vlees van een slager kunnen bemachtigen... die daar sperrips speer op, op heeft gebonden en, en van een flinke portie, hoor. dus daar gaat het niet om. En daar hebben we gewoon die test op gedaan. Een geweldig onderzoek. Denkt u dat de koninklijke familie dit interessant vindt? Want ja, het gaat wel om hun voorganger natuurlijk, hun nou, ik, denk, ik denk toch wel van wel, ja. Ik denk toch dat dat niet ongemerkt is voorbij is gegaan. En heeft u daar iets van gemerkt, van die belangstelling? Uh, nee, wij zijn niet benaderd of zo door uh, geen enkele manier. Wel zijn er connecties geweest met de burgemeester via de burgemeester van Delft. Want de burgemeester van Delft is de sleutelbewaarder van, het, van de grafkelder. Hij onderhoudt dat ding natuurlijk met loodgieters uiteraard. En uh, uh, is daar ook verantwoordelijk voor, dat is een officiële taak. En via hem hebben we ook dat verzoek ingediend uh, om de, op de graf open te maken voor die lengte, ja. wat ik net zei. Maar heeft de koningin ja, en die... of de koninklijke familie zich wel op de hoogte laten houden van het onderzoek? Nou, niet via mij, maar volgens mij wel via de burgemeester, burgemeester van die ja, Ja, ja, ja. Wat zou hij me eigenlijk moeten vragen. En ik zie hem binnenkort, het goed is, dus morgen weer... want open dan opent een tentoonstelling in het Prinshof. En dus dan uh, zal ik hem dan nog eens extra vragen. Vraag, vraag na, namens ons allen, als u wilt. Ja, zeker. Zeg tot slot, het is een geweldig onderzoek. Het heeft toch naar al die eeuwen veel uh, duidelijkheid gebracht... in wat we niet wisten. Kunt u, kunt u nou ook nog de moord op uh, president Kennedy oplossen? Of de moord op, op John Lennon? Of alle andere moorden waar onduidelijkheden over bestaan? Ja, ik denk dat met zeker met dezelfde techniek dat wij een stuk verder komen dan uh, wat er tot nu toe gedaan is. En zeker met de experts, daar heb ik een ontzettende leuke ervaring naar mee gehad. Met de politiemensen die ik al kende, en, uh, dus André Hendricks en uh, met de arts die dat ontdekt heeft. Hè, die, uh, omdat we de kogelbaan dus zodanig uh, neer... Uh, uh, vanuit het sectierapport van, uh, van, van, van de oorspronkelijke lijfarts van... Willem van der Waanje, dat was Pieter van Froese die had een in Latijn gestelde sexy rapport gemaakt. Geloof het of niet, dat was er. Uh, ja, dat is natuurlijk smullen als je dat soort dingen ook vindt... En, en, en mag gebruiken. Dank voor uw komst, meneer van Spanje. En geniet er nog even van na. Dank u wel. En dan gaan we terug naar de muziek van 1 april. Ook op die dag geboren is Studio Sport... en langs de lijnpresentator Henry Schut. Maar was je eigenlijk niet liever op een andere jarig geweest, Henry? Eh, uh, Nee. Het is makkelijk, hè, want iedereen onthoudt het meteen. Je hoeft het mensen maar één keer te zeggen en dan weten ze het voor altijd. Geloven ze je wel als je zegt, ik ben jarig op 1 april of denk <laughs> Denken ze dat je de boel hebt? Ja, dat wisselt een beetje. Ik, het, het verhaal gaat uh, uh, dat de familie het niet geloofde dat ik geboren was. Uh, en nu is het een beetje 50-50. Als je het zegt, het ligt er een beetje aan hoe je het zegt... dan, uh, dan reageert toch wel de helft van de mensen met ja, zal vast. Hoe flauw zijn de grappen die worden gemaakt? Eigenlijk is geen enkele uh, grap die gemaakt wordt met mij persoonlijk... is een echte 1 april grap. Want de crux van een 1 april grap is... Uh, dat je eigenlijk moet kunnen weten dat het niet waar is. En als iemand zegt... als uh, uh, je vijf jaar oud bent geworden en iemand zegt... er staat een cadeautje voor je op de gang. En het cadeautje staat er niet. Dan is dat eigenlijk een beetje gemeen en geen echte 1 april grap. Laag is dat. <laughs> ja. Dat was ja. toen je vijf was. Hoe oud word je morgen? 36. En welke plaat mogen we voor je draaien? Uh, nou, uh, ik dacht eerst dat het heel moeilijk zou zijn... om je favoriete plaat aan te vragen. Maar toen ik erover nadelijk, was het eigenlijk heel simpel. En dus ook nog heel erg grappig. Uh, of grappig. Toevallig dat degene die ik wil horen ook op 1 april jarig is. Maar hij zei heus niet waar. Dat trap ik echt niet in. <laughs> is echt waar. Zoek maar op. Wie is het? Uh, Novastar. En uh, het liedje dat ik uh, graag zou willen horen van hem is Making Waves. I've been thinking of it, I've got a lot, got a lot to say Don't know why you've been thinking of it, someone else got you in his way Nothing to you, it's coming out of words like these. It's nothing to you, but it's coming out in words like free. You can't make waves. All the Nova Star hoorde u, de keus van Studiosport... en langs de lijn presentator Henry Schut. De tussentijdse verkiezingen in Birma die morgen worden gehouden... zijn op het eerste gezicht niet zo belangrijk. Het gaat om slechts 41 van de 440 parlementszetels. Maar toch volgt de hele wereld de campagne op de voet. Oppositieleidster en Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi doet namelijk mee. En dat is voor het eerst in 20 jaar. Eerder op de dag sprak ik met journaliste Minka Nijhuis in Burma. En ik vroeg haar of het vrije en eerlijke verkiezingen zullen zijn. In de aanloop naar de verkiezingen, dus tijdens de campagnes, zijn er nogal wat voorbeelden geweest. van uh, onregelmatigheden, overtredingen van de regels en ook van geweld tegen kandidaten met name tegen mensen van de partij van Aung San Suu Kyi, de nationale liga voor democratie. Dus Aung San Suu Kyi heeft gisteren op haar persconferentie ook gezegd dat in die zin de verkiezingen niet werkelijk vrij en eerlijk zijn. Ik heb zelf ook gemerkt dat in de steden mensen wel openlijk campagne voeren en dat daar ook veel enthousiasme is, maar als je dan naar het platteland gaat... zoals ik vorige week in het zuiden van Burma heb gedaan, een heel afgelegen gebied... daar zijn mensen toch wel banger en daar waren ook voorbeelden van intimidatie. En verder zijn daar ook wel mensen die niet precies op de hoogte zijn van hoe ze moeten stemmen en waar het allemaal om gaat. Dus ook daar zitten gewoon nog wel mogelijkheden voor... om mensen te misinformeren en verkeerd te laten stemmen. Maar jij kunt als uh, journalist die die campagne volgt onbelemmerd je werk doen? Dat is inderdaad wel een, uh, een hele ongekende situatie. Er zijn honderden internationale journalisten neergestreken in Burma. En terwijl we in het verleden ongewenste pottenkijkers waren... is nu ongeveer de helft van de pers hier wel op officiële visa binnengekomen. Dus dat is wel een heel ander verhaal bijvoorbeeld dan tijdens de algemene verkiezingen van 2010... toen veel, mensen, veel media werden uh, geweigerd ook... En op uh, toeristenvisa naar binnen moesten of er ook uh, tijdens hun werk werden uitgezet. Dus in die zin kunnen wij wel vrijer opereren dan voorheen. Het gaat om verkiezingen voor maar 10% van de zetels in het parlement in Burma. Stelt het wel wat voor of blijft eigenlijk uh, de, het militaire regime via dat parlement aan de macht? Ja, de aantallen zetels zijn natuurlijk heel erg klein, maar de verkiezingen zijn wel van grote symbolische betekenis, omdat het voor het eerst is dat Aung San Suu Kyi meedoet aan de verkiezingen. De verkiezingen van 1990 werden gewonnen door haar partij, toen zat zij nog onder huisarrest en is de uitslag door de autoriteiten, door de junta, genegeerd. Dit is de eerste keer dat zij ook op een verkiesbare plaats staat en dat... Het verschil is wel heel erg merkbaar overal waar zij verschijnt zijn mensen massaal op de been het gaat werkelijk om soms om aantallen van tienduizenden tot vanavond ook nog werd er door haar partij campagne gevoerd ze doet zelf niet meer mee nadat ze een week geleden uh, ziek is geworden maar overal waar haar partijgenoten verschijnen daar zijn er nog aantallen mensen op de been hier in de stad vanavond je zei als ze is vorige week ziek geworden ja ze heeft al die jaren natuurlijk onder, onder onder huisarrest gezeten. Kan ze het wel aan, die campagne? Ze houdt zichzelf wel een, een, een fix schema opgelegd. De afgelopen weken was ze van, uh, van ochtends vroeg tot avonds laat op pad. En dat is ook inderdaad vorig weekend dus niet goed gegaan. Toen ik in het zuiden was waar zij campagne voerde... zat ik in een boot achter de boot waar zij mee op campagne was. En, uh, en toen is ze inderdaad onwel geworden. De boot liep op een zandbank. En dat had ermee te maken dat de autoriteiten haar niet op een solide boot lieten vertrekken. En ze op een vrij gammel vaartuig uh, op pad moest. Die boot liep vast op een zandbank. Ze heeft toen een aantal uren vastgezeten En in een uh, natuurlijk extreme temperaturen. En toen waren er s'avonds drie infuzen nodig om haar weer op de been te krijgen. En gisteren op de persconferentie, wat weer haar eerste optreden was voor de pers... Het was wel duidelijk dat ze niet uh, haar gebruikelijke vorm had. Ik vond dat ze veel minder scherp formuleerde dan gewoonlijk. En nadat ze twee uur had gestaan om antwoord te geven op vragen en een verklaring af te leggen... toen zag ik dat ze ook begon te wankelen. Toen moest ze echt gaan zitten. Dus haar gezondheid is, uh, is zeker niet helemaal in orde. Minka, de oude garde in Birma kent Suu natuurlijk nog van voor haar huisarrest. Maar hoe is het voor de nieuwe generatie om dit icoon... ...opeens in levende lijven te ontmoeten. Ja, ik kom. Ze heeft de status van een, uh, van een popster, zou ik kunnen zeggen. Ik heb gemerkt dat er heel veel jonge mensen zijn die komen kijken als zij arriveert... ...en die vaak ook uren langs de kant van de weg staan. Dat gaat er natuurlijk deels om dat ze een beroemdheid willen zien... en. ...niet goed weten waar de politiek allemaal over gaat... ...maar het valt mij op dat er toch ook erg veel jonge mensen zijn... ...die gemotiveerd zijn om te werken aan veranderingen in hun land... ...en die wel degelijk komen omdat ze haar als politiek leidster ook willen zien. Het, het enthousiasme is opvallend groot. Dat vormt een behoorlijk contrast met de regeringspartij... waar campagnes veel plichtmatiger overkomen. Waarom laten de militairen eigenlijk toe na al die jaren... dat ze nu mag dingen naar een zetel in het parlement? De leiders die deze verkiezingen toestaan... en de deelname van de partij van Aung San Suu Kyi... die komen voort uit een militair bewind. En het is hoogstwaarschijnlijk dat hun motieven niet zozeer democratisch zijn als wel pragmatisch van aard. Ze hopen met deze verkiezingen tegemoet te komen aan eisen van het Westen tot meer democratisering, waar dan tegenover zou kunnen staan dat de politieke en economische sancties die voor Burma van kracht zijn, worden opgeheven. En dat is iets wat de leiders graag zouden zien... ook om te ontkomen aan de economische dominantie van China. Tot slot, Minka. Wat voor vogel is er de hele tijd op de achtergrond? Er zitten altijd heel erg veel kraaien hier in de bomen van, uh, van Recoen. Er zijn een boel bomen bij de cycloon omgewaaid in uh, 2008. Maar er zijn er nog altijd een heleboel over. Het is een hele groene stad... Dus vandaar dat het altijd gekras op de achtergrond is. Ik dank je <tie> voor dit interview. Minka Nijhuis vanuit Birma. En ook uh, morgenjarig is strafpleiter Theo Hidema. Hij is ook geboren op 1 april. Um, is het iets speciaals voor u, meneer Hidema? Nee, dat zou ook wel een beetje gek zijn. Want ik ben het al 68 jaar. Gebruikt u het zelf wel eens om een grap over te maken? Nee, maar ja... Het is Brengt u op een idee misschien? Ik zou er eens iets mee kunnen doen. Want misschien hoog hij dat er eens iets mee doe. De boel is op zijn kop zet op 1 april. Daar is hij eigenlijk voor bedoeld. Hè? Daar is hij voor bedoeld. Zullen we eens kijken naar welke muziek we u voor uw verjaardagmorgen kunnen aanbieden? Ja. Wat zou u willen horen? Nou, het moet zijn. Het mag zijn. Mag ik hopen. Van de zangeres Helene, Helene Fischer, moet ik zeggen. Het is een Duitse zangeres, dus geen Fischer. En zij zingt een prachtig lied. En dat heet weer hoort mijn letste taak. En wie is de Duitse zangeres Helene Fischer? Ja, dat, dat is een hele missie. Daar, daar ben ik mee bezig met dat onder, de aandacht, dat onder de aandacht te brengen. Want anders missen ze wat in een korte leger. Ik heb die zelf ontdekt op Radio WDR 4, waar ik naar uit ben geweken op Radio 1, niet meer kan verdragen vanwege mijn humeur. Dus ochtends kamerlid Zussi staat op, is op zijn tenen getrapt en kamerlid zo overweegt vragen te stellen. En dat hebben ze in Duitsland niet, kamerleden? Ja, die... ik, nee, je wordt er hoffelijk toegesproken. Je krijgt op tijden berichten over staus en stokken. Dus verkeer en het nieuws wordt je zo gepresenteerd alsof je jezelf de indruk krijgt dat je, dat je al volwassen bent. Je wordt niet als een kleuter toegesproken. Er, er komt grote rust en mogelijkheid uit, de, uit, de, uit die zender tevoorschijn. Dat spreekt me zeer aan. streelt me op. Mag ik u een en... uh, hele mooie verjaardag, zonnige verjaardag aanbieden? Met een goed ik, gevoel morgen. Ik, ik dank u, wel Van Bezen. U bent de eerste. Dank u zeer. Heid ik mich zelf. mij in die armen hast. Ich atmen kann denn das was mit dir kamst für mich neu ich fühle mich schwerelos und frei für mich bist du der Mann wer Glück in mir, es gibt keinen Korn zu weinen, weil ich weiß, was Liebe ist. Mehr heiz meine Ik war dem Glück nie auf de Spur, denn was auch kam, ich dachte nur, viel meer erwarte ik niet. Doch dan sah ik, wie du mir, als du kamst, die Fesseln von den Flügeln nahmst. Schau, wie der Tag anbricht. Muziek die Theo Hidema ontdekt op de beleefde zender WDR 4. En ook hij is jarig op... 1 april. Ruim 10 jaar na de Amerikaanse invasie... wordt in Afghanistan 90% van de wereldwijde voorraad aan opium geproduceerd. Journalisten Antoinette Jong en fotograaf Robert Knot... volgden de route van de internationale heroïnehandel... en maakten daarover het boek plus de tentoonstelling Poppy... Trails of Afghan Heroin. En beide zitten in de studio in Rotterdam, Robert. Op de binnenkant van de cover van het boek staan foto's van... Prachtige roze papavers. Is dat niet een raar idee dat uh, ja, je zulke mooie foto's kunt maken van iets met zo'n verwoestende werking? Ja, maar het is ook echt werkelijk overweldigend. Um, in sommige plekken in Afghanistan, tot zover je kan zien, staat dat vol met prachtige roze, paarse of, of roze-witte bloemen. En uh, de keukenhof is er echt helemaal niets bij. En. Um, ja, dat was natuurlijk ook wel de, de, de leukste openingsfoto... om te laten zien dat je zo'n mooie... Ja, je wordt geconfronteerd met zo'n mooie plant. En op het moment dat je verder gaat in het boek... dan uh, wordt het al snel minder leuk. Anne ik wist dat je van papavers opium kon maken... maar jullie boek gaat vooral over die heroïne en die heroïnehandel. Uh, hoe wordt papaver heroïne? Ja, uh, nou, je, je hebt wat chemische componenten nodig... Uh, om er uiteindelijk heroïne van te maken... Uh, de opiumpasta die schraap je van uh, de papaverbollen af als de blaadjes eraf zijn gevallen. En uh, uh, als je dat dan een tijdje zo laat zitten, dan lopen uit die uh, sneetjes op de papaverbol uh, de opiumdruppels. Die drogen op. Dan wordt het uiteindelijk tot uh, opiumpasta gemaakt. En. Uh, met allerlei chemische componenten daarbij eh, wordt er weer heroïne van gemaakt. Jullie hebben samen eerder een foto- en verhalenboek gemaakt... over de nucleaire ongelukken in de oude Sovjet-Unie. Nu de route gevolgd van de handel in heroïne van Afghanistan... naar nou ja, het boek eindigt in, in Londen, zeg maar. Waar zijn jullie verder allemaal geweest? Um, dat is een hele lijst. Volgens mij twaalf landen. Pakistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Afghanistan natuurlijk. Um, Rusland, Dubai, Rusland... Ukraine. Rusland, Oekraïne, um, Kosovo, Albanië, Macedonië. En dat zijn allemaal uh, routes waardoor de heroïne uiteindelijk in West-Europa terecht komt. Ja, je hebt, een, je hebt een noordelijke route die gaat via Centraal-Azië, Rusland... en dan vertakte zich richting Europa uh, en China. En de zuidelijke route dat gaat via Pakistan, Iran, uh, richting Golf of naar Turkije... en dan de Balkan in. Antoinette, wat is de rol van Nederland erin? Nederland uh, is net zoals voor uh, andere vormen van handel een uh, belangrijk distributieland. Het goede wegennetwerk en, en, en de havens en de goede logistiek maken dat uh, Nederland uh, ook voor uh, illegale handel een heel belangrijk doorvoerpunt is. Er zijn eigenlijk een paar plekken in Nederland, uh, Rotterdam, Amsterdam, Arnhem die uh, door de nationale recherche worden genoemd... als uh, belangrijke plaatsen waar uh, heroïne wordt opgeslagen. En dan is het uh, eigenlijk wachten op uh, goede klanten. En vaak komen die uit uh, het Verenigd Koninkrijk. Mm -hmm. Maar ook uit landen als Zwitserland of uh, Italië, Frankrijk, Duitsland. Robert, uh, het begint in Afghanistan... Het is een heel dominant land in die handel. Is dat nou altijd zo geweest? Of, of komt dat eigenlijk sinds de, de, de Amerikaanse invasie... en sinds de oorlog in het land? Nee, het is eigenlijk... Um, van origine um, um, werd opium gekweekt in Pakistan. En het is eigenlijk tegelijkertijdig met de inval van de Russen... is het verschoven naar Afghanistan. Uh, deels omdat de Pakistanen het er met de hulp van Amerikanen... uit Pakistan hebben gedaald, Maar ook omdat uh, opium werd ge uh, geteeld om de oorlog tegen de Russen te financieren... en soldaten verslaafd te maken aan opium of heroïne. Dus het uh, doel was tweeledig. En dat is uh, wonderwaarlijk gelukt. Dat, uh, en op die manier is, is uh, de opium uh, ja, groot geworden in, in Afghanistan. En dat nam met name een spectaculaire vlucht, vlucht... op het moment dat uh, de Russen weg waren. Dan droogde eigenlijk de CIA-fondsen... Uh, en ook het geld van de Saoedi's... Uh, om die oorlog te financieren, droogde op voor de Afghaanse mujahideen. En die stortte zich massaal op de productie van opium. En een antwoord dat dat is niet veranderd door, door de westerse invasie. Want ja, een van de doelen van de missie in Afghanistan... was om de papa verteel te verminderen. Uh, nee, uh, het uh, hoofddoel van de uh, internationale interventie in Afghanistan... was om uh, uh, de Taliban en Al-Qaeda onschadelijk maken, uh, te maken en het land te stabiliseren en te zorgen dat de regering Karzai haar rijkwijde uh, zou vergroten. En uh, de opiumhandel, of de opiumproductie, was, is, is, is niet echt een prioriteit geweest. En uh, dat is eigenlijk een beetje een herhaling van wat er in de jaren tachtig ook al gebeurde. Want toen wisten we ook wel dat uh, de productie van opium een grote vlucht aan het nemen was... Maar toen was de prioriteit om de Sovjets het land uit te krijgen. Ja. Nu is de prioriteit om de Taliban en Al-Qaeda... Uh, uh, onschadelijk te maken of te verzwakken. En uh, nu weten we natuurlijk ook heel goed... dat die uh, opiumhandel uh, alleen maar uh, groter is geworden. Maar het, het is, heeft nog steeds geen prioriteit. Het is een ja, boek dat van heel veel kanten bekijkt. Van, van de papavervelden in Afghanistan... via de smokkelaars en handelaren die door jullie gevolgd zijn... tot de, tot de slachtoffers van heroïne als drugs. Uh, welk beeld is jou het meest bijgebleven, Robert? Um, ja, er staan zoveel fouten in, dat is een hele lastige vraag. Um, ik, ja, fotograafs gezien vond ik zelf de beelden in Kyrgyzstan het mooist... en prachtige landschappen. Um, maar ik was zelf ook wel erg uh, ja, meer onder de indruk van wat ik zag in Engeland. Dat uh, Wij denken de hele tijd dat het heroïneprobleem... Um, in West-Europa wel over is, maar juist in Engeland is het nog ontzettend groot. We zaten in een wijk in, in Oost-Londen, Tower Hamlets, uh, waar 4000 verslaafde uh, mensen zitten. Uh, en dat gaat gecombineerd met een hoop gangs en gangsgeweld. En het was sowieso vreselijk moeilijk om daar te werken, omdat, ja, natuurlijk, daar met een camera rondlopen is, uh, uh, ja, dat vinden al die mensen niet leuk. Alle handelaren, dat gebeurt ook allemaal op straat. Um, dus het was heel moeilijk fotograferen. En ik denk dat ik daar ook een hele. Dat vind ik ook al hele mooie foto's gemaakt. Ik heb voornamelijk vanuit uh, huiskamers van gewone mensen zoals jij en ik. Um, die, die, die in een huis wonen waar de handel op straat uh, plaatsvindt. Dus ik heb heel erg vanuit die huiskamers naar buiten op de straat gefotografeerd. Dan zijn we hele mooie foto's geworden, vind ik zelf. En nou, Antoinette, hoe, hoe is het jullie gelukt om met al die smokkelaars en handelaren mee te mogen? Nou, voor ons was de um, was, was niet zozeer het doel om uh, mensen te vinden die dan in een donker steegje een uh, pakketje heroïne gingen overhandigen. Uh, maar meer om uh, de context te fotograferen. Dus we hebben heel erg geprobeerd om uh, van land naar land ook uh, ja, perspectief een beetje te kantelen. Dus ook om niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen. Want uh, Heel veel mensen die weten wel dat uh, heroïnehandel met uh, verslaving... en zelfs met de verspreiding van HIV-AIDS uh, te maken heeft. Maar wat ze vaak niet uh, realiseren... is dat heroïnehandel ook echt een bijproduct van oorlog is... en dat het gebruikt wordt om opstanden te financieren... En dat uh, uh, misdaadkartels dan ja. samensmelten met terroristische bewegingen. Dat is misschien ook regelijker. niet de eerste vraag die je als, als gebruiker stelt. Laat, laat staan als verslaafde. Zou ik me als gebruiker ook helemaal geen zorgen over maken? Nee? nee, want als gebruiker wil je alleen maar die, die volgende fix hebben. Hebben jullie ook verdiept in ja, wat, wat het geheim van die verslaving is? Waar, waar, waar komt die liefde voor de heroïne vandaan bij mensen? Waar, waarom kunnen ze zo moeilijk. Heb je er vanaf komen? Nou, uh, ik ben geen uh, verslavingsdeskundige. En gelukkig uh, heb ik uh, ook nooit heroïne uh, geprobeerd. Ik ben zelf al blij dat ik uh, tien jaar geleden met roken ben gestopt. Uh, en dat was al moeilijk genoeg. Ik, ik denk dat... Ja, uh, uh, we hebben van uh, verslavingsarts in Londen gehoord... dat je gemiddeld twaalf pogingen moet doen... Uh, voordat je succes mag uh, verwachten. Maar ze hadden in de kliniek zelfs uh, mensen gehad die het al vijftien keer... Vergeefs, te vergeefs geprobeerd hadden. Roort, ga ik tot slot weer even helemaal terug naar het begin, naar Afghanistan. Wat zou bijvoorbeeld de Afghaanse regering moeten doen... om uh, ja, een eind te maken aan die situatie dat het land 90% van de opium... en daarmee dus eigenlijk ook van de heroïne in de wereld produceert? Nou, Het, het probleem is sowieso dat de Afghaanse regering zelf... tot over haar oren in de heroïnehandel zit. Dus uh, het zou al heel veel schelen als de Afghaanse regering daar mee ophield. Um, het, is, het leeft heel erg het idee... Dat, dat de Taliban verantwoordelijk zijn... voor het verbouwen en het verhandelen van de opium of heroïne. Uh, maar zij vangen ongeveer een derde. Een derde van en, wat er in Afghanistan aan verdiend wordt. En de rest gaat naar de boeren. En... en uh, dan met name de Noordelijke Alliantie. Dat zijn Tajikse krijgsheren. Dat zijn Tajik's krijgsheren uh, die... Maar is er een eind aan te maken of, of, of lukt dat gewoon nee. nooit? Nee, want uh, als je het een beetje in perspectief wil zien... in Afghanistan zelf wordt er ongeveer 5 miljard uh, dollar aan verdiend op jaarbasis... maar de globale handel bedraagt ongeveer 65 miljard. Dus die andere 60 miljard wordt elders verdiend, namelijk in Europa en Rusland. Daar uh, wordt het meeste geld aan deze illegale handel verdiend. Nette Jong en Robert Knot over hun gezamenlijke boek... Poppy, Trails of African Heroin. En er is trouwens ook een tentoonstelling met de foto's... uit het boek van Robert Knot in het Fotomuseum in Rotterdam. Het is vijf voor twaalf. Pallen, pallen, pasen, ei, koer, ei. Over één zondag, dan krijgen wij een ei... Eén ei is geen ei. Twee ei een half ei. Drie ei is een baas ei. Gerard Rojakker slecht een ei. Ja, rond kerst en oud en nieuw hoorde u hem ook al over alle. Handen al of niet religieus en al of niet christelijke rituelen. En het is bijna Pasen. Dus we gaan er eens in gesprek met Gerard Rooijakkers... over de gebruiken in de Goede Week in Binnen- en Buitenland. Uh, we hoorden het net al in de tune, meneer Rooijakkers. Uh, ja. We gaan het hebben over Palm Pasen om te beginnen. Want morgen is het Palmzondag. Uh, van waar dat woordje Palm? Ja, op Palm uh, Zondag uh, herdenken we de intocht van, uh, van Christus in Jeruzalem. En uh, dat was een, uh, een glorieuze intocht waarbij de bevolking allerlei takken van de bomen, palmtakken van de bomen brak om de Messias toe te wuiven. En vandaar dat uh, op die zondag de palmtakken worden gewijd in de katholieke kerk. En die, uh, en die takjes die worden dan gewijd en wel uh, van oudsher achter het kruisbeeld gestoken of achter het wijwatervat. En die worden dan uh, ja, in de loop van het jaar ook gebruikt hè, als het... Uh, ...omweerde bijvoorbeeld vroeger, dan uh, werd het palmtakje gedoopt in het weiwater... ...en dan liep men zo rondom het huis om het tegen uh, blikseminslag te beschermen. En wat is dat eikoerij, wat we net hoorden? Ja, dat eikoerij, uh, daar zit al een ei in verstopt, zou je zeggen... ...maar in feite is dat een verbastering van het kirië eleison. En uh, de kinderen hebben daar eikoerij van gemaakt... Uh, maar uh, kinderen lopen morgen uh, in heel veel plaatsen in Nederland, vooral in, in Oost- en in Zuid-Nederland, uh, met een palmpaastok over de straten. En uh, die palmpaastok is versierd met een, uh, een broodhaantje, maar ook vaak met wat uh, eieren, chocolade-eieren. Als het goed is, zijn het er twaalf. Dat verwijst naar de twaalf apostelen. Want... De palmzondag is het begin van de goede week. De week waarin het lijden van Christus wordt herdacht. En dus ook het laatste avondmaal met de apostelen enzovoort. Uh, veel symboliek zit er dus in die, uh, die palmpaasstok. Waarbij ook de dertig rozijnen die aan een draadje worden geregen... verwijzen naar de dertig zilverlingen van Judas. En het haantje zelf ja, heeft natuurlijk de haan die kraait... wanneer Petrus Christus verlopen zet. Ah, ja. de haan die drie keer gekraaid heeft. Ja, precies. Waar wordt het, u zei het zuid en het oosten van het land, vieren het? Ja, de, de, die streken vooral in Twente, Gelderland, Uluft is er morgen een palmpaasoptocht. En in, in Limburg noemen ze het trouwens Palme Bessem. Dus mensen die zin hebben, die moeten morgen maar bijvoorbeeld naar Roermond gaan. Daar wordt zo rond 12 uur op het Munsterplein uh, worden de palmpaasstokken gezegend. En dan gaat men, het uh, wordt zelfs nog een heel kruis door de straten... En, geschout en de ponyclub komt mee en de harmonie kortom. Alles trekken ze daar uit de kast om het Palme -feest te vieren. Ik dank u wel, cultuurhistoricus Gerard Rooijak. En we horen van de week hopelijk nog meer van u. Dit was met het oog op deze zaterdagavond. Morgen zit hier John Jans van Gade. Straks BNN en de overnachting. Daarin een interview met filmregisseur Dick Maas... vanwege zijn nieuwe film Quiz. En ik neem het die oude onderwijzer toch een beetje kwalijk wat hij me allemaal op de mouw heeft gespeeld over uh, Willem van Oranje. Ik heb het allemaal geloof. Goed weekend. Gute nacht, Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen.